1 Uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tchepkama. Oekraïne roept nu ook reservisten op. Klopjacht in China op daders bloedbad en carnaval officieel begonnen. Het weer veel zon en plaatselijk, alleen plaatselijk valt een bui. Temperatuur loopt op tot 9 graden. Vanavond en vannacht gaat het vanuit het zuidwesten regenen. En ook morgen is het nog eerst regenachtig bij 9 graden. Daarna blijft het vrijwel droog en wordt het zachter.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 Ook in Nederland wordt de situatie in Oekraïne op de voet gevolgd. Verslaggever Marcel Bril in Den Haag. Marcel, hoe groot zijn de zorgen bij de Nederlandse politieke leiders? Toch wel heel groot. Vandaag is een aantal prominente politici te gast in tv-programma's. Aanleiding is de komende verkiezingen van de gemeenteraden. Maar natuurlijk wordt er dan ook even over de actuele zaken gesproken... op het wereldtoneel. En dan worden er grote woorden gebruikt. Laten we even luisteren naar CDA-leider Buma in WNL op zondag.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 Ja, terug in zo'n hok, dat zijn inderdaad grote woorden ja. wat je zegt. Wat vindt de politiek ten Haag dat er moet gebeuren? In ieder geval moet dat geen militaire oplossing zijn. Wat er gebeuren moet, lees een oorlog, dat moet voorkomen worden. Eurocommissaris de Gucht, die komt uit België, die zei in het tv-programma Buitenhof... dat het uitgesloten is dat de NAVO of de Europese Unie zich met wapens en militairen gaat mengen in het conflict. Zijn oplossing is om het hoofd koel te houden. En daar is PvdA-leider PVDA Samson, die ook in Buitenhof zat, het mee eens. Als Oekraïne zich niet laat provoceren, als, als de EU zich niet laat provoceren... maar op de juiste manier opereert... dan kun je dat evenwicht tussen Europa, Oekraïne en Rusland... wat ongelooflijk fragiel is, dat blijkt nu maar weer... dat kun je wel handhaven en herstellen... Maar dan moet nu nou, op dit moment om iedereen in ieder geval in ja. het hoofd koel cool houden. Vooral geen overhaaste stappen zetten dus. Deescaleren en praten. Nou, dat gebeurt veelvuldig. Vandaag is de NAVO bij elkaar. En morgen doen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken dat. Ja, daar kan bijvoorbeeld uitkomen uit dat soort overleggen. Dat er diplomatieke of economische sancties moeten komen tegen Rusland. Dat bijvoorbeeld massaal alle ambassadeurs van westerse landen... teruggetrokken worden uit Moskou. Dat is iets waar CDA Buma niet tegen is. Hij sluit het in ieder geval niet uit. Maar van belang is, zo zeggen de Nederlandse politici vandaag... is dat er gezamenlijk opgetrokken wordt... dus door Europa, de NAVO en de Verenigde Staten. Want als Nederland zelf stappen zet... dan zal Poetin daar niet in van onder de indruk zijn. Is zo mijn inschatting. Nou ja, gisteren zei premier Rutte dat hij zich zorgen maakte... over de situatie op de Krim. Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken... en ik zijn daar dag in dag uit mee bezig, zei Rutte toen... Wat is het laatste dat jij van regeringszijde hebt gehoord? Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een korte reactie gestuurd. Ik was namelijk wel benieuwd hoe de regering er tegen aankijkt... om de Nederlandse ambassadeur terug te halen uit Moskou. De diplomatiek is dat namelijk een heel zwaar middel. Canada heeft dat al gedaan, maar wat Nederland betreft... is dat op dit moment niet aan de orde. Timmermans wil eerst het overleg van morgen afwachten... met zijn Europese collega's, waar ik het net al even over had... voordat er eventueel zo'n stap gezet gaat worden. En verder wijst het ministerie er ook op dat het van belang is... Om om verdere escalatie te voorkomen en om de dialoog open te houden. Dus er moet gepraat blijven worden met Poetin. Kortom, ook bij de regering is de hoop dat dit niet tot een oorlog gaat leiden. Dankjewel, Marcel. Dat was de reactie van Den Haag. En, en zojuist heeft secretaris-generaal van de NAVO Rasmussen... hard uitgehaald naar Rusland. Het land bedreigt de vrede en veiligheid in Europa, zei Rasmussen zojuist. In Spanje heeft de politie een internationale bende opgerold. Er zijn ruim 100 mensen aangehouden. Vooral Britten en Amerikanen die in Spanje verbleven. Ook in andere landen zijn arrestaties verricht. De bendeleden gaven zich uit als managers van investeringsmaatschappijen. En hebben alleen al vorig jaar meer dan 5.000 kleine beleggers opgelicht. Hoeveel geld er is buitengemaakt is niet bekend.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 In Delft zijn twee trams op elkaar gebotst. Daarbij zijn 19 mensen gewond geraakt van wie er één slecht aan toe is. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Over de oorzaak van de aanrijding is nog niets bekend. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkema. Gaan we naar Kruikenstad voor mensen boven de grote rivieren. Na carnaval heet Kruikenstad gewoon weer Tilburg. Jeroen de Jager is in de binnenstad. Waar de carnavalsoptocht straks begint, hè Jeroen? Ja, in de schoonste stad van het Laan, zeggen ze dan. Mijn beste Brabants. Uh, ja, een optocht hier. En die heet hier geen optocht, maar opstoet. Uh, 95 deelnemers ongeveer die eraan meedoen. En dat carnavalsleven hier in Tilburg, dat is rijk. er zijn zo Tussen de 100 en 200 carnavalsverenigingen hier in de stad. Die allemaal proberen er iets van te maken in deze vier dagen dat, uh, dat carnaval gaande is. Het is zon hier. Het belooft echt wat te worden deze optocht. En ik heb de eer om te praten met de hoogheid. Prins Joost de Nuchte. De prins carnaval. U bent hier, u, u zwaait hier de scepter letterlijk. Ja. U heeft hem hier in uw hand. Maakt hij geluid? Ja, heel Uwt de belletjes aan. Ja. Uh, steek op. Ja. Uh, groen, gru, gru, oranje bril op, hè? want dat zijn de kleuren, groen-oranje. Ja, wat betekent het om uh, prins carnaval te zijn hier? Dat is een bijzondere eer, dat je deze prachtige stad tijdens het carnaval, en die honderdduizenden mensen die nu hier aanwezig zijn, om die voor te mogen gaan in het carnaval. We hebben een motto dit jaar. Ja. Doe de dikkels. Doe de dikkels. Even vertaald, doe je dat vaak. Doe je dat vaak, ja. ja. En wat moet ik met dat motto? Dat alles waar heel gezellig is en waar heel veel plezier en vrolijkheid uitstraalt... dat je dat maar heel dikkels moet doen. Wat betekent het voor u concreet als Prins Carnaval? Is het hard werken ook? In de zin van, ben je de hele dag op pad? Bezoek je iedereen? Wij zijn vanaf 9 uur s morgens tot s'nachts 3 uur echt onder de pannen. Wij gaan alle verenigingen af. Wij gaan alle verzorgingshuizen, bejaardentehuizen gaan wij af. We gaan eigenlijk overal naartoe waar het feest gevierd wordt. Het carnavalsfeest gevierd En dat heeft een diepe maatschappelijke uh, betekenis. Ook voor heel veel verenigingen en heel veel mensen. En hoe hou je dat vol? Want ik zag u net al stiekem aan een eerst alcoholisch biertje. Ja, maar daarna heb... weer een alcoholvrij biertje. Dat is afwisselen volgens mij. Ik heb uh, een lefarts in mijn geval, En die lefarts die heeft mij vanmorgen een een of andere vitaminebom uh, gegeven. Waardoor ik wel een paar biertjes kan drinken vandaag. Okay, nou, We gaan het zien. U gaat hier nu het défilé afnemen. De, stoet, de opstoet die komt hier voor wij. De eerste wagens uh, rijden hier. Nog niet echt duidelijk wat, uh, wat het thema wordt. Uh, of er hele duidelijke thema's zijn. Maar dat het een feest wordt uh, is wel duidelijk. Uh, een uur of drie, vier gaat het duren. Dan om vijf uur de prijsuitreiking. Wie de mooiste wagen heeft dit jaar in Kruikenstad. Dankjewel, Jeroen de Jager. De man van 19 die gisteravond werd neergestoken in Middelburg... is aan zijn verwondingen overleden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De man liep met een groep vrienden over straat... toen ze een 51-jarige man tegenkwamen. Ze kregen ruzie en het slachtoffer werd neergestoken. De dader sloeg op de vlucht, maar hij werd later aangehouden... in een café in de buurt. In Hongkong hebben duizenden mensen betoogd voor meer persvrijheid. Ze protesteerden tegen het neersteken van een oud-hoofdredacteur... afgelopen woensdag. Die journalist werkte voor een krant die bekend staat om zijn onderzoeksjournalistiek. De dader is nog spoorloos. Motief is nog onduidelijk, maar journalisten in Hongkong waarschuwen al langer dat Peking zijn greep op de stad verstevigt. Deze activisten laat zich niet intimideren. Wie the attacker is, we are not going to bow to the, the intimidations. That's what our slogan said today is: they cannot kill us all. Hongkong is een voormalige Britse kolonie die binnen het communistische China een grote mate van autonomie en vrijheid kent. In gemeenten waar relatief veel ouderen wonen... zijn nauwelijks lokale oudere partijen actief. Dat blijkt uit een inventarisatie van persbureau ANP. In twaalf gemeenten waar meer dan een kwart van de bevolking 65 plus is... doet geen enkele oudere partij mee aan de verkiezingen over een paar weken. In Almere, met weinig ouderen, doet juist wel een oudere partij mee. Sport. In Stadion Nieuw-Galgenwaard staan FC Utrecht en FC Twente tegenover elkaar. De slotfase van de eerste helft is aangebroken met een voorsprong voor de bezoekers. Rachnaar. Doelpunten maken Quincy Promes. Die goal staat alweer een uh, minuut of twintig op het bord. Nog acht minuten tot aan de pauze. Utrecht speelt uh, reactievoetbal omdat Twente dominant is. En wat nonchalant in de afronding in het uh, geven van de laatste bal. En uh, Utrecht heeft wel iets terug kunnen doen, laat ik dat wel zeggen. Een schot op de buitenkant van de paal na een scrimmage voor uh, de goal van Twente-doelman Marsman. De bal geschoten door Van der Marel, die even later ook geel kreeg in dit duel. Koppers had daarvoor al geel gekregen namens FC Twente. En uh, nog een schot gezien van de ridder, wat dreigend was. Van rechts kwam hij naar binnen toe. En wat heeft Twente dan nog gedaan? Een buitenspel goal van Kuko Martina. Maar daarvoor, voordat hij de bal aanraakte, was er al gevlacht en ook gefloten. Dus dat feest ging niet door. Utrecht heeft het lastig tegen Twente. Dat het goed doet met Tadic onder meer die veel ballen krijgt en ook Burven doet het goed. Hetzelfde geldt voor Castaños alleen is de voorsprong wat mager in Enschede's voordeel 1-0. Marquiet in de middencirkel, de centrumverdediger van Utrecht, trapt de bal richting de rechterkant. De bedoeling is Torenstra, kan dan nog oppakken, verliest toch de bal en ProMes kan weer eens weg. Dat zagen we eerder, nu krijgt hij een herkansing. Als eerst van de maal ondertussen zit toch Castanjos. in de as van het veld. Twente met Tadic aan de rechterkant, die kan overal spelen. Doet het ook goed vanaf deze vleugel. Trekt naar binnen toe. Dan krijgt hij de bal terug van Gutierrez. Rosales zegt kom maar. Is vertrokken op de rechterkant. Hoge voorzet. Burven kopt. Misschien nog richting Castaños. Die kijkt tegen de zon in. En dan is Marquiet als eerste bij de bal om uit te verdedigen voor Utrecht. Maar een minuut of zes voor de pauze heeft Twente alweer heel snel opgepakt. Twent is beter dan Utrecht. Utrecht is eigenlijk al weken niet goed. Won vorige week wel. Maar heeft het nu dus lastig met de 1-0 achterstand minuutje of zes hoog. Tot aan de rust. De laatste dag van de Nederlandse kampioenschappen All-rounds. Schaatsen hebben we het dan over, moesten om 12 uur beginnen. Maar de ijsmachine in het Olympisch Stadium werkte niet mee. En dus werd die eerste start uitgesteld. In Amsterdam, Sebastian Timmerman, uh, zijn ze inmiddels begonnen? Ja, we zijn begonnen met uh, de 1500 meter voor uh, vrouwen. De voorlaatste afstand dus van het uh, o toernooi. Je ziet nog wel dat uh, er problemen zijn geweest met de ijsmachines. Want er ligt nog altijd uh, een behoorlijk laagje water op het ijs. En dan moeten de schaatsters dus doorheen rijden. En dat zie je dan ook weer terug in de tijden. Want van de zes vrouwen die we inmiddels in actie hebben gehad... heeft nog niemand de 1500 meter af weten te leggen. Binnen de 2 minuten en 10 seconden. 2.10.49 is namelijk de snelste tijd... En is staat op naam van de Zuid-Hollandse Natasha Roes. De omstandigheden zijn redelijk goed, want het is droog. Dat in ieder geval licht bewolkt. Er staat wel een flinke, een flinke wind uit zuidwestelijke richting. Dus die waait zeg maar op het rechterstuk richting de finish. Vol tegen in de gezichten van de rijders. Toernooi bij de vrouwen is nog behoorlijk spannend. Want er staan bijvoorbeeld nog vijf vrouwen... binnen de twee seconden van elkaar op de 1500 meter. Met Jorien Voorhuis als beste. En zij rijdt dadelijk in de laatste rit tegen Yvonne Nauta. Ja, bij de man is het natuurlijk een tikje... Minder spannend hè, door de disqualificatie ja. van uh, Sven Kramer. Um, heeft dat nog effect gehad op de publieke belangstelling? Nou, dat valt nog mee moet ik zeggen. Want uh, ik had inderdaad wel verwacht dat veel mensen daardoor thuis zouden blijven. Maar het Olympisch Stadion is aardig gevuld hoor. Ik denk dat er zo'n uh, 11.000 mensen op dit moment uh, zitten toe te kijken naar die 1500 meter. Dus om te beginnen voor vrouwen. Kramer, dus gedisqualificeerd gisteren op de 1500 meter. Betekent dat hij nog wel het recht had om uh, deze uh, 1500 meter te rijden. Hij mag de slotafstanden sowieso niet rijden. Maar hij is zich afgemeld. Hij doet het niet meer mee. Ook op deze 1500 meter niet. Dat betekent uh, sowieso door zijn diskwalificatie dat Koen Verwij onbedreigd op weg lijkt naar zijn eerste Nederlands titel. Want hij heeft met nog twee afstanden te gaan. Nu al 5 seconden en 3600ste voorsprong op de nummer 2 op te veel. Dank je, wel, Bas. Michael Schumacher heeft sinds vandaag zijn eigen bocht op het circuit van Sakir, waar ieder jaar de Grand Prix van Bahrein wordt verreden. De eerste bocht op het Bahrein International Circuit wordt vernoemd naar de Duitser... die tien jaar geleden de eerste editie van deze Grand Prix won. Zevenvoudig wereldkampioen Schumacher wordt nog altijd kunstmatig in coma gehouden... nadat hij met zijn hoofd op een rotsblok klapte tijdens een ski-ongeluk eind december. De hoofdpunten van het nieuws. Secretaris-generaal Rasmussen van de NAVO heeft hard uitgehaald naar Rusland. Het land bedreigt de vrede en veiligheid in Europa, zei hij. In Oekraïne zijn alle reservisten opgeroepen... en intussen zijn op de Krim Russische militairen... een Oekraïnse radarstation en een trainingscentrum... van de Oekraïnse marine binnengevallen. En Chinese veiligheidsdiensten houden een klopjacht... op de daders van het bloedbad in Kunming. Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. De De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom. Tweede deel van de perstribune van Max. Vanuit het Olympisch stadion in Amsterdam. De coolste baan van Nederland genoemd. Het fluitje van de scheidsrechter. Dat is een belangrijk persoon, de scheidsrechter. Ook bij het schaatsen hebben we deze dagen kunnen leren. Het NK Allround is aan de gang. En het NK Sprint. De gast is Karin Kleibeuker. Brons haalde ze in Sochi op de 5000 meter. Maar deze week alweer druk bezig met het rijden van een marathon. Kijk met haar terug op deze bijzondere weken. Vraag aan haar kunt u kwijt. Perstribune uit Omroep Max. Of via Twitter. Hashtag Perstribune. De moderne media. De vliegende keeper, Jules van der Wart is hier in het uh, stadion om... Uh, zo van alles te horen, te snuiven en te laten horen. Kijken terug op de afgelopen week, mediaweek. Opvallend nieuw televisieprogramma. De Real Life Soap van voormalig voetballer... en die van de meiden met zijn vriendin Melissa. Waaruit wederom bleek hoe Andy zich thuis gedraagt. Oh, hij heeft toch van die dagen dat hij niks doet. Maar hij heeft ook dagen dat hij bijvoorbeeld het gras maait. <lacht> en we gaan dadelijk aan de vraag of hij daar al reacties op heeft gekregen. Dat gras maaien en op de bank hangen. Verder de wedstrijd Utrecht Twente via naar Niemeyer. Dus u bent welkom bij Max op Radio 1. De perster binnen met Karin Krijbeukers, schaatster. Winnaar van het brons op de 5 kilometer. Waar is die medaille, Karin? De medaille ligt thuis. Die ligt thuis in de keukenkast. Dat is oh. de meest veilige plek, uh, denken wij. <laughs> ja, hoop je. En heb je er nog veel naar gekeken? Is dat een medaille die je elke ochtend bij het opstaan... toch nog even begroet, koestert... Nee hoor nee, nee? Nee, nee. nee. Als dat mijn dochter ligt, zou dat wel gebeuren, denk ik. Maar uh, nee. Mag ze ermee lopen? Mag ze hem om? Je dochter? Ja hoor. Ja, ja? niet de hele dag, maar nee, ze mag er best wel aan. Mee. Nou ja, spelen ze groot woord. Maar Ging je hem ook op haar school laten zien? Of, uh? Ja, dinsdagochtend word ik verwacht, half negen. Om de kinderen uh, te vertellen? Nou ja, om de medaille te laten Alleen zien. Alleen. De medaille. Ja. ja, dat is wel belangrijk. Het gaat om de medaille. Ja, zeg, nou zitten we in het Olympisch Stadion. Het NK Allround is uh, aan de gang. En toch, ja, wat, wat, doe jij dan niet aan mee? Ben je daar niet voor geplaatst? Nou, ik heb wel, uh, wel degelijk een uitnodiging gekregen voor dit NK Allround. Um, maar um, ja, ik voel mij niet echt geroepen om uh, te gaan allrounden. Ik denk ook niet dat ik hier de show zou stelen zeg maar, als ik 500 meter ga rijden. Dus dat, nee, nee. Ik, ik heb donderdag hier een marathon gereden. Die hebben ze ook uh, aan dit hele evenement uh, vastgeplakt, Pla zeg maar. Ja. En vanavond nog een master. Dus ik, ik, doe, ik doe wel degelijk mee. Ja, en je hebt een drukke week, neem ik aan, achter de rug. De huldigingen van het hele circus uit Sochi. Drukke weken. Ja, we hebben mooie huldigingen gehad, absoluut. Ik ja. uh, vond het wel bijzonder, hoor bij de koning op de Echt waar? Uh, Even langs... Uh, waar, waar was het, de Eikenhorst of Huis ten Bos? Uh, Twee weet ik eigenlijk niet meer. Bij, nee, bij noord de Al... is het oh, het was ja, het Noord-Einde, het oude werkpaleis van de, ja. de vorige koningin. Ja, ja, dat was prachtig. ja is, dat, is dat indrukwekkend? Nou, ja, ik vond het sowieso gewoon, het was sowieso mooi eh, om, om daar te mogen zijn, maar ik wist niet dat wij in Nederland eigenlijk een soort sissy paleis hadden, dus ik was uh, wel degelijk onder de indruk. Ja. ja, zeg maar, dan ga je dan met z'n allen naartoe naar het paleis of uh, bel je ergens aan? Nee, we werden keurig in de chique busjes uh, werden we daarheen vervoerd. Ja. En, allemaal heel netjes, officieel. En vertellen ze jullie dan ook nog hoe je, uh, hoe je moet opstellen? Of wat je moet doen, wat je moet laten? Nee, maar ik, uh, we hadden wel een... Het uh, ja, was heel mooi georganiseerd en er was een, uh, nou, een soort informeel uh, uh, gedeelte in. Ja, dat voelde ook voelde wel redelijk informeel. Ik vond dat ze dat... Uh, ja, Waanzinnig knap. Ja, en spreek je dan nog even met de fans? De Oranje fans, de, de koning en de, ze ja, zijn echtgenoten? Ze hebben, ja, ze hebben met iedereen heel... Echt waar? Ja, heel ontspannen. Ja, maar, nou, ik, ja, ik waardeer dat wel. Dat ja? vind ik wel, ja, wel weet bijzonder. je nog wat ze vroegen? Of ik weet wat ze ja, vroegen. Ja, wat ze aan jou vroegen? Ja, maar dat is ja. denk ik niet voor... Dat gaat niet over de kabinetsformatie. Nee, <laughs> Karin, nee gefeliciteerd, Karin. Graag ja. dat je moeder bent. Dat is wel een beetje oh, ja, een het ja, Dat spreekt, omdraad, spreekt, de, omdraad, spreekt de koningin want, ook wel aan. Want je moet dat ook maar regelen met de drie Amalia's ja. natuurlijk. ja, ja. ja. Oh, Dus daar praat je dan even, even over. Ja. Ja. En dan ga je weer... Ja, nou, nou, nog even langs de ridderzaal natuurlijk. De premier nog. Iedereen, iedereen, ja, je hebt alleen maar vrienden nu, hè? In de hoogste regionen. Heel, heel veel vrienden, ja hoor. Ja, merk je dat? Nee, maar merk je dat je... Nee, ik bedoel nee. dat je wel iets losgemaakt hebt. Nee, maar ik merk wel... Zoals ik was gisteren even met mijn dochter... We uh, even in het centrum van Heerenveen... We moesten uh, brood kopen bij de bakker daar. Ja, alles duurt wel even wat langer dan normaal. En dat ja. zal deze week zo zijn. Dan is het ook weer over. Maar mensen spreken je aan. En uh, ja, heel grappig. Ja, nou ja, je hebt ook iets... Al wordt herkend. Ja, Annemijn. Dat is ja. heel mooi... Ja, maar ja, wij zagen als televisiekijker ineens Annemijn op het uh, tapijt uh, verschijnen. Ja. Jouw dochter, ja, ja. we hoorden wel van de commentatoren hoe, hoe knap het was dat een, een moeder van, uh, van een kind, een uh, jong, jong kind, daar aan de start verscheen. Maar toen zagen we er ineens natuurlijk. Ja, dat, is, uh, nee, dat was voor mij ook wel erg, nou, gewoon bijzonder mooi. Hey, even verroemen, hè? Voor de... Ja. En in de krant, mooie foto's natuurlijk. Ja, mijn man die vloog de volgende dag uh, terug uit Sochi. En uh, die in, stapte in het vliegtuig. En op elke stoel lag een uh, krant met op de voorpagina een foto van zijn vrouw en dochter. Nou, dat, nou, dat is toch wel even pas. Dat is leuk. Ja. Nou ja, exemplaartjes meenemen voor thuis. Voor, uh, voor bewaren natuurlijk. Ja, we zullen alles, van alles één bewaren. Alles, ja, natuurlijk. <laughs> Zullen we het even uh, luisteren over hoe die periode van uh, euforie begon... met jouw bronzen race de 5 kilometer, in Sochi. Keurig, joh. Wat een vlakke race. Derde rondje, 32.8. Dus dit kan naar een persoonlijk record gaan. Kijk eens hoeveel kracht ze nog heeft bij deze kruising. Het lijkt erop dat ze gaat versnellen. Het is een goede laatste ronde ook. Van Karim Kleibeuker, Ble 35 jaar, geboren in Rotterdam. Persoonlijk record gereden, sneller dan een Heerenveen nog. De beste race ooit, over vijf kilometer. Dat is een vijf kilometer in 25 seconden. Ja, dat is uh, de, de race. Voelde je het zelf uh, ook zo, wat de commentator zei? Beste race ooit op de vijf? Nou, het was in ieder geval mijn snelste race ooit. En uh, ik denk... Uh... Qua schaatsen had ik een dusdanige baas inmiddels dat het ook gewoon echt wel een goede race was. Maar het voelde voor mij niet als de ultieme race. Dat was ook wel de reden waarom ik in het begin uh, niet, ik, ik, ja, ik dacht dit is niet genoeg, dit is niet genoeg voor medaille. Uh, ik kwam er wat moeilijk in en uh, vervolgens had ik gewoon wel mijn steady state. Maar dat is eigenlijk een tempo waarop je nou bijna 10 kilometer kan rijden. En dat is een beetje zonde, maar uh, uiteindelijk kon ik wel uh, uh, nog in de laatste twee ronden ja. dusdanig mijn kracht kwijt. Dat ik een uh, nou, mooie tijd had. Dus ik, ik, was ab, ik ben er absoluut tevreden mee. En het was echt, uh, nou ja, wat het vervolgens opleverde, helemaal fantastisch. Geweldig, hè? Ja. ja. Hey, maar ja, ik zei volgens mij in het begin ook wel meteen, je, je wilt zo graag zo'n ultieme race op, uh, op zo'n toernooi. Maar dat is moeilijk. En uh, dit was een, uh, een goede tot bijna ja. zeer Ik hoorde je achteraf, daar toen achteraf zeggen, als ik in het begin, had ik ook nog wel wat sneller gekund. Ja, maar je kijkt altijd... Ik, ja, je blijft gewoon altijd kritisch. Hè? Dus ja. je had... Ja, dan, dan kijk je ernaar en denk je... Daar heb je wat laten liggen of zo had het gekund. Ja. Maar onder deze omstandigheden... Ik denk dat dat voor mij ook de grootste overwinning is. Dat ik onder dusdanige druk die ik mezelf heb. Ja, je zat te huilen. Je zat te huilen vooraf. Ja. Wij, wij dachten thuis, wat is er aan de hand? <laughs> wat is er aan de hand? Nou ja, goed. Niemand legt mij die druk op. Ik ben de enige die dat doet, Dat dus ja. ben ik zelf. En uh, ja, dat, dat kost dan gewoon moeite. En dat ik daarmee wel... Uh, in staat ben om uh, te presteren op dit niveau. Dat ja. is voor mij is dat, denk ik, misschien wel de allergrootste overwinning. Mooi. Ja. En blijf je nog vier jaar? Nou, vier jaar is wel, uh, is wel heel veel. Ja. En je uh, uh, zult voor mij ook niet horen dat ik, uh, dat ik inzet... Uh, om nu weer vier jaar verder te gaan... en daar een heel traject op afstem. Ja. Maar ik blijf wel degelijk schaatsen... en ik hoop uh, dat ik er nog uh, uh, energie uit ook kan halen vooral. En uh, ja... Als je merkt dat je ergens beter in wordt... dan is het ook zo verleidelijk om daar dan. nog even mee door te gaan. Zeker. Wat is het nieuws van de week, Karin, voor jou? Uh, nou, ja, ik moet ook eerlijk bekennen... dat ik uh, weinig nieuws heb gevolgd de uh, afgelopen week. Omdat ik toch nog wel een beetje, min of meer... ja, ze noemen dat al geleefd... Uh, ja. uh, ben. Worden. ben ja. Um, dus ja, maar als we het binnen het schaatsen houden... dan denk ik dat, uh, dat hier gisteren heel veel gebeurd is. Sven. Dus dan... Uh, Krijg je het item, Sven? Ja, ja. wat ja. vind jij? Een kick-finish, mag niet van de scheidsrechter, Sven, oude toernooi Gisteren. Ja, ik vind het lastig. Ik, uh, uh, als ik sec kijk naar wat er gebeurde en wat Sven deed, dan denk ik inderdaad: wat, hè, wat, die regel, waarom is dit? Ja. En ik, ja. Aan de andere kant uh, moet je zeggen: als, je vol, als dit de regels van de ISU zijn, als dit feitelijk ja. zo is, en dan zul je op een NK. Ja, zul je blijkbaar aan die regels moeten houden. En daar... Daar denk ik ook wel... Eh, eh, er wordt geroepen eh, in de geest van deze wedstrijd. Ja, de wedstrijd is een NK. Dus dat zou dan geest zijn. Maar ik begrijp ook heel goed dat het gaat hier om een fantastisch mooi evenement. Wat heel groot is opgezet. Voor, uh, voor heel veel mensen. Groot publiek. En, uh, maar dat staat een beetje los van een NK. En, ja. en ik denk dat die combinatie van die twee... Dat dat maakt. dat, um, nou, Die beslissing van gisteren eigenlijk... Uh, dat zijn botsende belangen, denk jij. Tussen twee, twee, twee dingen die men wil tijdens, uh, tijdens zo'n uh, paar dagen. Nou ja, ik denk inderdaad dat je vanuit verschillende perspectieven... inderdaad verschillende belangen ernaar kunt kijken. En uh, dat die gewoon best wel ver uit elkaar liggen. Ja. En dat dat gewoon wel jammer is. En dat daar eh, dat misschien van tevoren over nagedacht had kunnen worden. Um, maar dat het... Uh, ja, dat het wellicht wel toekomst heeft. Maar Sven had dat ook kunnen doen, vooraf nadenken. Want die weet, ik moet mij nog kwalificeren voor het WK. Dus laat ik vooral goed en duidelijk helder over de streep komen. Zonder problemen. Ja, nee, dat is ook zo. Dat kun je altijd zeggen. Er is overal wat voor te zeggen. Ja, als je mij puur vraagt om die reden en om die regel... dan denk ik van, ja, wat zonde. Maar ja, dat is alleen de reden, denk ik. Dat vind ik zonde. We gaan, het, we gaan het ijs op. Ja, wij niet hoor. Maar uh, via Jules van der Wart. Uh, Jules, waar ben jij? Ja, ik uh, ben in het uh, stadion. Ik sta bij de ijsbaan naast Irene Huist En die gaf net een vette knuffel aan Patrick Wouters, de manager van Irene. Uh, ik, uh, ik wil jou vragen, Patrick. We hebben het net uh, in de uitzending gehad over Sven Kramer. Uh, we hebben uh, als gasten Karin Kleibeuker. Over Sven, heb jij hem vandaag nog gesproken? Ja, ik heb hem uh, vanochtend uh, even aan de telefoon gehad. En hoe was de stemming? Nou, hij, hij, ja, hij is natuurlijk heel, heel zuur. Dus hij baalt ervan, maar uh, hij was gisteravond met zijn vrienden op stap geweest. Dus uh, dat uh, was ook wel weer een goed teken. Maar hij, hij start niet vanmiddag? Nee, hij, hij start niet meer. Nee. Wat betekent dat voor de rest van het seizoen? Want gaat hij nog meedoen aan het WK Allround wat er in Ereveen is over drie weken? Ja, maar dat staat hier verder helemaal, helemaal los van. Dus uh, ja, dat heeft hier niks mee te maken. Nee, maar hij, hij, hij kan een aanwijsplek opeisen en vragen. En, uh, maar, maar wat denk maar jij? Ja. Hij zal later deze week aangeven wat zijn planning is voor de rest van het seizoen. Dus nu nog iets te vers voor. Ja, maar het is ook een beetje een andere situatie die hier niks mee te maken heeft. Ja. Een andere vraag, Karin Kleijbeuker. Is, jij bent manager van diverse rijders. Uh, als je nou kijkt, zij is 35, zij is moeder. Is er een markt voor, voor Karin Kleijbeuker uh, om haar bronzen medaille, die hij heeft gewonnen op de Olympische Spelen, om die te verzilveren? Nou, het is natuurlijk bovenal heel erg knap hè, dat je als, als moeder zo'n prestatie neerzet. En, en, ja, ik, ik ken haar zelf niet zo, maar als ik haar zo zie rijden, dan denk ik soms van uh, misschien zit daar nog wel meer in. Um, ja, het is moeilijk te zeggen wat daar zeg maar, de, de zakelijke commerciële kant van is. Heeft misschien een beetje de pech dat we als Nederland wel heel veel uh, medailles hebben gewonnen. Dan, zijn daar, dan, dan, dan is de focus echt allemaal op het goud. Um, maar het feit dat uh, zij als, als moeder, volgens mij, is zij uh, na Artje Deelstraat denk ik... Uh, de eerste moeder die dat weer, weer presteert. Marketingwise ja, marketing waar zou dat een haakje kunnen zijn. Ja, je had maar alleen veel Thuis, een zwemster die ook uh, bevallen is en, en, en moeder was. Maar ik zat me ook, dat ja, klinkt misschien een beetje truttig... maar uh, een wasmiddelenreclame of, zou toch kunnen? Ja, nee, wat ik zei, je, je weet nooit, hoewel de ervaring wel leert dat die... ...die bedrijven dan toch nog wel echt wel op zoek gaan naar de, naar de grote schaats die, die veel hebben, hebben gewonnen. Um, ja, dan is het misschien nog lastig om, uh, om uh, met uh, heel mooi Olympisch brons je te onderscheiden, maar, maar je weet het nooit. Los daarvan, ben jij trots op dit evenement? Want een jaar of drie geleden hebben jullie dit bedacht. Uh, een gekke geitje denk ik in het begin, maar je hebt wel iets verwezenlijkt. Ja, ik ben wel heel trots. Ik ben ook heel erg trots op het uh, team wat hier uh, vijf maanden echt ongekend hard uh, aan gewerkt heeft... En het is fantastisch om te zien dat uh, ja, eigenlijk heel in Nederland het omarmt. Of het nou de media is, of de sporters, de teams, de sponsors, de KNSB en het, uiteindelijk de schaatsfans. Ja, dit is de magie van het schaatsen. En uh, zo zie je dat uh, als je sport en uh, entertainment bij elkaar brengt, uh, dat uh, schaatsen heel veel los kan maken in dit land. Het mooie en het leuke vind ik dat Geert Kuipers zit erboven. Die is aan het speakeren. Normaal is hij assistentcoach coach En het spiekeren, dat geeft ook een beetje aan wat voor evenement dit is. Het is voor de schaatsers. Nou, ik, ik, ik, uh, ik vind dat uh, de speakers een heel belangrijk onderdeel zijn uh, van, uh, van deze hele show. En ik vind wel eens dat... Uh, nou, wij hadden het gevoel dat daar meer uit te halen is. En, uh, en ik, uh, ik kende het verborgen talent van, uh, van Geert. Dus dit is... Dit is uh, uh, ik, ik vraag me af of dit eenmalig is. Uh, het zal me niks verbazen als hij dit vaker gaat doen. Ik ga het zelf nog proberen te vragen. Dank je wel. Graag gedaan. Zo, Patrick uh, Wouters. Uh, Sebastian, Sebastian Timmerman, hoe ver zit je op de 1500? We zijn met de voorlaatste rit bijna bezig. De voorlaatste rit wordt na de start toegeroepen door de starter. Dat is Wim van Biezen in dit geval. En die voorlaatste rit gaat tussen Anouk van der Weijden en Marije Joling. Anouk van der Weijden is de nummer 3 in het algemeen klassement. Joling is de nummer 4 in het algemeen klassement. Vorig seizoen waren zij nog ploegenoten bij de ploeg van Renate Groenewold. Uh, maar toen Jan van Veen zich bij die ploeg aansloot... moest Anouk van der Weijden vertrekken. En mocht alleen Marije Joling nog blijven zeg maar, van de oude garde. Zij rijdt dus nog steeds voor de ploeg En Anouk van der Weijden tegenwoordig voor Team of project 2018, moet ik zeggen. Maar ondanks dat, uh, dat, uh, dat dat team zich richt op de volgende Olympische Spelen... was Anouk van der Weijden wel in Sochi aanwezig... waar ze vijfde werd op de drie kilometer. Ze begon het toernooi goed met de derde plaats op de 500 meter. Maar gisteravond uh, gaf ze toch wel veel tijd toe op de drie kilometer, haar drie kilometer, kwam ze niet verder dan de vijfde plaats. En dat was toch een tegenvallertje voor Anouk van der Weijden. Marije Joling probeert naar Van der Weijden toe te schaatsen in de bocht. Die dadelijk weer leidt richting de tweede doorkomst de 700 meter in de wetenschap dat inmiddels de snelste tijd... gerealiseerd is door Diana Valkenburg, 2.03.45. En Marije Joling is een fractie langzamer dan de tussentijd... die Valkenburg noteerde na de 700 meter, namelijk 1500ste van een seconde. 2.03 als snelste tijd voorlopig op de 1500 meter. Dat zegt ook genoeg over de omstandigheden. De afgelopen twee dagen werden er snelle tijden gereden op dit ijs. Ook bijvoorbeeld door de sprinters bij het NK Sprint. Maar door die problemen met de ijsmachines... ligt er nog altijd een behoorlijke laag water. Water op de baan. En dat zie je terug in de tijde, tijden. Een behoorlijk laag, laag water, vooral op het rechterstuk... naar de finish toe, waar Marije Joling nu rijdt. Dan moet ze nog één ronde. En je ziet gewoon dat... als het ware het spoor van de schaatser achterblijft uh, uh, staan... in die laag water. En in de bocht valt Joling dan ook... helemaal stil, net als Anouk van der Weijden trouwens. Het is stappen wat ze doen. Dit heeft weinig meer... met schaatsen te maken in de bocht. Omstandigheden dus heel zwaar... in het Olympisch Stadion op deze laatste dag... van het uh, NK Allround voor vrouwen. En dadelijk dus ook voor de heren met de 1500 meter. Ondanks het feit dat Joling moeite had, de net in de vorige bocht gaat ze de rit wel winnen. Betekent dat Anouk van der Weijden een uh, grotere achterstand gaat oplopen in het algemeen klassement. Maar de 203-45 van Valkenburg gaat er niet aan. Betekent dus ook dat Valkenburg hele goede zaken doet... in het algemeen klassement. Want met 205-96 geeft Joling zoveel toe op Valkenburg... dat ze uh, Diana Valkenburg voorbij moet laten gaan... in het algemeen klassement. 207-47 slechts, slechts voor Anouk van der Weijden. Die moet uh, Joling voorbij laten gaan. En Valkenburg en ook Linda de Vries en Irene Schouten. Dus uh, Anouk van der Weijden valt... Heel heel ver terug in het algemeen klassement van dit NK Allround... met nog één afstand te gaan, later vanmiddag de 5 kilometer. Dan weten we wie er Nederlands kampioen is geworden... en dan weten we ook welke dames zich nog kwalificeren... voor het WK Allround over drie weken in Heerenveen. Daar is Irene Wust al zeker van als Europese kampioene. En ook Yvonne Nauta, die tweede wet op het Europees kampioenschap... is al zeker daardoor van deelname aan het Europees kampioenschap... over drie weken in Heerenveen. Er zijn nog twee tickets te vergeven. Over van de Nouter gesproken. Zij staat nu in de baan voor de laatste rit op deze 1500 meter. En gaat het opnemen tegen haar ploeggenoot uit de Ligaploeg. De ploeg van Marianne Timmer en Gianni Romme. En dat is Jorien Voorhuis. Voorhuis leidt het klassement en heeft op deze 1500 meter een voorsprong van 1 seconde... en 500ste van een seconde op Yvonne Nauta. Ze zijn in één keer goed vertrokken. Nauta in de buitenbaan heeft dus dadelijk de laatste binnenbocht. En dat kan in de zware omstandigheden, zoals hier in Amsterdam... in het Olympisch Stadion, kan dat dan wel eens net een beetje... dat laatste duwtje extra geven om naar je tegenstander toe te rijden. En voor jullie Voorhuis geldt dus dat zij dadelijk de laatste buitenbocht heeft. Voorhuis met een betere start, dat mag je ook wel een beetje verwachten. Zij is de betere sprinter van deze twee... Bonde 500 meter. Nauta won gisteravond met overmacht de 3 kilometer. En daar gaf Voorhuis veel tijd toe. Meer dan vijf seconden op Yvonne Nauta. Nu ligt Voorhuis voor bij de opening. Zo'n 14e van een seconde op de kruising. Even een klein beetje onbalans bij Yvonne Nauta. Kwam even een beetje omhoog met haar bovenlichaam. Heeft het ritme en de kadans nu alweer te pakken. Als ze de kruising afrijdt en via de binnenbocht de marge gaat verkleinen. Sterker nog, ze overbrugt gewoon de hele, het hele gat met Jorien Voorhuis. En ze is er niet alleen naast, ze is er ook voorbij. Dus zo neemt Yvonne Nauta in één rondje het uh, initiatief over... van haar ploeggenoten van Jorien Voorhuis. 30-8 inderdaad in de ronde voor Nauta. 31-6, dat is dus 18e van de seconde verschil in één ronde. In het nadeel van uh, Jorien Voorhuis, die nu moet uh, proberen om met een antwoord te komen. Zeker ook met het oog op die vijf kilometer die later vandaag nog op het programma staat. Waar Yvonne Nauta beter op is dan Jorien Voorhuis... moet Voorhuis eigenlijk met voorsprong op Nauta die vijf kilometer... Ingaan, maar ze rijdt nog steeds achter Yvonne Nauta aan. Achter de 23-jarige Fries in. Die de Spelen ook reed. Maar op de 5 kilometer niet verder kwam dan de 6e plaats. En in tranen was. Nauta 33 rond. Bij het ingaan van de laatste ronde. Ligt 1 seconde en 4400 ste achter op Diane Valkenburg. En Nauta mag maar 9 of zo'n dikke 18e verliezen op Diane Valkenburg. Dus Valkenburg heeft goede zaken gedaan op deze 1500 meter. En als Nauta dat verschil niet weet te verkleinen in de laatste ronde. Zou het ook zomaar kunnen zijn. En dat Diane Valkenburg als Leidster de laatste afstand ingaat. Er springt niet echt iemand bovenuit. Daardoor zit het dicht bij elkaar bij dit NK oranje voor de vrouwen. Hier komt Yvonne Nauta, 2.03.45, de te kloppen tijd. En dan komt ze niet aan, 2.05.30 voor Yvonne Nauta. Valkenburg wint de 1500 meter en leidt het algemeen klassement. naar Utrecht tegen Twente. Weet je hoe lang er gespeeld is in de tweede helft? Utrecht maakt gelijk na acht seconden vanaf de aftrap de 1-1 tegen FC Twente hier in de Galgenwaard. Acht seconden gespeeld. Tommy Oor vanaf de aftrap gaat lopen. Bij Twente kijken ze apathisch toe. Die Tommy Oor, de Australische International, komt uit wat links op de kop van het Twentse strafschopgebied. Kan dan niet zoveel meer, behalve schieten. Behalve schieten! En dat doet hij, diagonaal voorbij Nick Marsman, de Twentse keeper. En Twente niet bij de les, oor die uh, ja, opportunistisch op pad gaat. En uh, de gelijkmaker op het bord zet, Castaños nu met een voorzet bij Twente vanaf uh, de linkerkant. Ja, je kunt dit niet de snelste goal ooit uh, misschien noemen. Want uh, ja, het is in de tweede helft aan het begin van het uh, tweede bedrijf. Maar na acht seconden spelen staat Utrecht zomaar naast FC Twente. Utrecht wat weer een dramatische eerste helft heeft uh, afgeleverd. Net als vorige week. Zelfde tijd, zelfde zender, zelfde presentator. Toen tegen Groningen. Toen won het uiteindelijk met 1-0 naar een veel betere tweede helft. En nu staat Utrecht naast Twente 1-1 Tommy Hoor. En we moeten even de balans opmaken van de 1500. Dames, Sebastian. Want uh, daar is Diana Valkenburg dus de grote winnares geworden... met de afstandszegen. en ook uh, nu de leiding in het algemeen klassement. Maar Yvonne Nauta, derde op de 1500 meter, zit Valkenburg op de hielen. Want staat maar 3 seconden en 28 honderdste achter uh, Valkenburg. En uh, normaal gesproken rijdt Yvonne Nauta betere 5 kilometers... dan Diana Valkenburg. En laten ze nou ook nog tegen elkaar rijden straks... in de laatste rit van de 5 uh, kilometer. Omdat ze gisteren eerste en tweede werden op de 3 kilometer. Dus dat wordt straks de grote grote finale tussen Valkenburg en Nauta op de 5 kilometer. Jorie Voorhuis staat derde in het klassement. op iets meer dan 4 seconden van Valkenburg. En dan valt er een behoorlijk groot gat. van bijna 3 seconden naar de nummer 4 toe. naar Marije Joling. Dus Valkenburg leidt. maar ze zal nog een hele goede 5 kilometer moeten rijden. later vanmiddag. Wil ze met de Nederlandse titel teruggaan naar huis? Want uh, Yvonne Nauta zit daar dus op dealen. en rijdt straks op de 5 kilometer tegen Diana Valkenburg. En ondertussen wordt het ijs geprepareerd voor de volgende afstand. En merken wij in onze mobiele studio in de lounge op de, in de buurt van de, van de ijsbaan... in het Olympisch Stadion dat de mensen even koffie komen halen. Iets anders, even verpozing zoeken buiten het schaatsen om. Karin, ben je erg bezig ook nu met standen, klassementen en, en dat soort dingen? Of denk je, dat zal allemaal wel? Nou, ik kijk eigenlijk altijd graag schaatsen. Dus ik, uh, en ik ken die meiden natuurlijk allemaal. Ja. Dus ik... Uh, ik kijk wel degelijk naar het scorebord en, en ik verbaas me over uh, nou ja, uh, hoe zwaar het moet zijn uh, onder deze omstandigheden. Dus, uh... ja nou Jij ja, hebt onder, misschien niet onder deze omstandigheden, maar wel op deze baan zelfs een marathon gereden een paar dagen geleden, toch? Ja, afgelopen donderdagavond ja. hadden wij hier een marathon en um, dat was inderdaad uh, zwaar. Merk je dat, uh, dat? ja? Ja, wat, wat, wat is zwaar voor een schaatser? Gaat, merk je dat het ijs wat zachter is? Ja, het ijs is, is gewoon... hoewel die er, Ik vind het ijs hier uh, bijzonder goed erbij liggen, Maar ja, de, gewoon de weersomstandigheden maken dat het stroef is of, ja. of, of, of zacht nu door de zon. En, uh, dus dat, daar heb je weinig invloed op. Maar bij een marathon is dat minder erg. Hè? Dat, dat, dat, doe je met, dat zit je in een peloton en uh, iedereen heeft uh, last van hetzelfde ja. op hetzelfde moment. Um, alleen de ene marathon uh, als het is, is zwaarder dan de andere. En ik, ik, uh, ik heb uh, bijna 40 rondjes in mijn eentje geschaat. En dat is wel uh, ook voor mij redelijk pittig, zeg maar. Ja, en maakt het jou nog uit als je marathon gaat wat voor weer het is? Ben jij, ben jij iemand die qua type ergens bij hoort als schaatser? Nou, ik, uh, ik vind bij een marathon uh, hoe zwaarder hoe beter. Want erbij, uh, dat, dat, dat bepaalt ook wel een beetje het onderscheid. Uh, uh, ja. Ja. En dan, dan, dan is het makkelijker om... Uh, om inderdaad weg te komen, dan wanneer het allemaal heel mooi glijdt... want dan glijdt iedereen. Ga ze lekker met je mee allemaal ja. natuurlijk. Karin, elke week een gesproken brief voor onze gast. Een boodschap van een bekende uit, uit jouw tak van sport. Luister. Post voor de pestribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste Karim, een prestatie komt nooit geïsoleerd tot stand. De invloed is altijd van meerdere personen. Ik weet dat je deel hebt uitgemaakt van het opleidingsteam... en de regioteam van de KNSB. In die periode heb je zelfs ook nog een World Cup gereden, dacht ik. Maar ook hier was de zelfstandigheid van de schaatser belangrijk... om je sport uit te oefenen. Financieel betekende dat, faciliteiten, en dat was het. Dus geen merkenteam met financiële voordelen... optimale begeleiding en alles wat erbij hoort. Bij jou, Karin, geven plezier en liefde voor de sport... de power, wilskracht en doorzettingsvermogen... de motivatie om met succes je sport uit te oefenen. Je bent in de laatste acht jaar mentaal veel sterker geworden. In de aanloop naar Sochi combineerde je een gezin, een baan... als fysiotherapeut en een deelstudie met een halve job als topschaatser. Hiervoor zijn offers en een juiste planning nodig. Het feit dat jij plezier in je sport hebt. Ik vind dat een van de belangrijkste motivatie om sport en topsport te beoefenen. Ik hoop dat we nog vaak van je kunnen genieten. van je schaatsprestatie. Vriendelijke groeten, Ap. Ab. Ab, ja. De Ap, hè? Ap Krook. Ja, dat is uh, ja. een mooie brief. Schrijft hij aan mij? Zeker, en hij heeft daar hij heeft er ergens zijn best op gedaan. Want je hoort dat hij hem voorleest. Dus ja. hij heeft er lang over nagedacht hoe die dingen ging zeggen. Hè? Dat is mooi. Ja, ja, zeker. En, en toen zei hij... Uh, ja, je bent mentaal sterker geworden sinds Turijn. 2006. De spelen daar die niet geslaagd waren voor ja. je. Wat, wat is mentaal sterker dan? Wat bedoel, kun je dat concretiseren? Nou, uh, ik denk... Uh, als ik, er wordt natuurlijk mij veel gevraagd om terug te kijken op de spelen van Turijn. Uh, uh, ik denk sowieso dat het daar... Uh, uh, het was gewoon anders opgezet. Uh, het was moeilijker om daar... Daar was ik echt een eenling. En moeilijker om daar je, je, je, daar je focus te houden. En um, ik denk wel dat ik... Dat mijn basis... Op, uh, de basis die ik inderdaad... Wat hij mooi omschrijft... Uh, haal uit uh, liefde voor de sport. Uh, ja. uh, dus de passie en daaromheen dingen plannen. Maar wel echt hetzelfde touwtje wat in de handen houden. Hoewel ik uh, fantastische begeleiding heb gehad... Uh, het laatste jaar hoor. Dus dat... Uh, dat uh, ja, daar zou ik mensen tekort mee doen. Maar um, uh, ik denk dat, dat, um, dat juist die basis, dat zal, dan, eh, dat zal hij verstaan onder het mentale. Ja. Nou ja, je moet die kracht in jezelf vinden. De, de, de moed om te zeggen, ik ga door. Nou, want die Spelen ja. van Turijn, nou, ik mag er nog iets uh, concreter bij zijn. Dat waren de Spelen, die vijf kilometer werd jij tiende. Mm -hmm. Maar dat, ook, dat was ook die vijf kilometer van Greta Smit, geloof ik. Hè, die ja. toen een, een, ja. een, een, een, een plaats wilde kopen. Ja. omkopen ja. van een Poolse Rijks. Ja. Heb je iets van die spanningen gemerkt daartoe? Ja, dat was het inderdaad veel. Maar dat, ik denk dat dat... Dat is niet de, de oorzaak waarom ik slecht reed. Het was de combinatie van factoren. En misschien dat dat inderdaad de druppel was. Maar ik denk wel dat... Um, ja, ik heb gewoon heel veel moeite met... Uh, uh, als, als, denk, als het voor mijn gevoel oneerlijk gebeurt... En, ja, dat is heel naïef en uh, uh, dat zul je, zal ik overal tegenkomen. Ook gewoon in het, uh, in het gewone leven, in het bedrijfsleven, maakt helemaal niet uit. Maar ik denk dat ik daar, om, hoe, om daarmee om te gaan... dat ik daar wel veel in geleerd heb, uh, ook, in, ja, ook ja. in mijn werk. En dat ik daar inderdaad uh, ouder en wijzer in ben geworden. Uh, wat ik wel, wat ik zeg maar na uh, Sochi me wel realiseerde... en wat ik eerder nooit... Ik had die spanning die ik in, in Turijn had, dat had ik ook nooit meer gevoeld. En ik realiseerde me opeens wel van ja... Nu, dat ik dat niet kon, dat snap ik nu eigenlijk wel meer dan, ja. dan dat ik de jaren daartussen dat heb begrepen. Ik, uh, nou ja, die tranen van tevoren waar iedereen het over heeft, dat is natuurlijk niet voor niks. Ik heb mezelf zoveel druk opgelegd. Uh, ja, omdat ik gewoon iets altijd perfect wil doen. Ja. En dat, uh, dat is ook een mooi streven. Ja, dat heeft me hier gebracht. Tuurlijk. Maar het ja. ja, blijft dan eh, op, het, op het allerhoogste. Is dat ook je valkuil, denk ik. Nou ja, gelukkig. Maar nu, ik bedoel, uh, waarom zou het je valkuil zijn? Want je hebt toch goed gepresteerd ook? Uh, meer dan goed? Ja, nee, absoluut. Dus dat, dat zei ik ook in het begin. Dat is denk ik de grootste overwinning die ik uh, ja. deze, uh, hier, uh, hier behaald heb. Ja, dat ik ondanks dat wel kan presteren. En wat is een offer geweest? Want hij heeft het ook over offers. Nou, ik denk dat dat te maken heeft ook met de thuissituatie. Ja, uh, ik... Uh, ik heb verlof moeten opnemen uh, van mijn werk. En dat is uh, ook voor, uh, voor het gezin. Ik bedoel, ik kom in één ja. keer... Dat stukje financiën heeft er ook mee te maken. Er kom niks meer binnen omdat ik zo graag iets, omdat ik zo graag iets wil. En uh, nou, mijn man en mijn dochter hebben me een behoorlijke tijd moeten missen. Ja. En uh, alles moest, mijn moeder werd ingezet en alles moest geregeld worden. En dat, iedereen Sorry. deed dat maar gewoon. Ja. En ik uh, bleef klimlachen, zeg maar. Ik, uh, ja, soms, soms voel ik me daar ook wel een beetje schuldig over. En dan is het daarover heen zit. van ja, maar je wil dit. Ja, ja. En, ja, dat zijn Het ja, is ook wel een geluk halen. dat die missie geslaagd is. Oh, moet ja, je moet toch absoluut. niet te hopen dat er iets er mis zat. Nee, maar dat maakt wel dat ik dat zelf. Ja, uh, ja dat ja. ik dat ook wel dat ik die druk mezelf wil opleg. Ja. Ja. Ja. Nou, dan kun je heerlijk ontspannen zitten nu. <laughs> In de persenbunnen kijken we altijd vooruit de komende weken... ook even terug op wat er de afgelopen week gebeurde. Het was me het weekje wel, zeg. Een blik achter de schermen van Media Week 9. En in Week 9 zagen we onder meer dit. Seks voor mij, belangrijk. O, oh, ja. <laughs> ja, zeker. Zo. Ja. Melissa, die trapt me wel eens eraf. Want daar hebben ze er genoeg van. Dus, uh... Ja, we hebben wel regelmatig seks, ja. Ja, Melissa is ook een hele mooie vrouw. En, uh, <laughs> ja, ik moet wel zeker een paar keer in de week uh, moeten dan nog. Ja. Dit was een uh, fragmentje uit de nieuwe Real Life Soap. Andy en Melissa, SBS 6. Vrijdag de eerste uitzending en uh, er waren zo'n 620.000 uh, kijkers. Andy van der Meijden, oud-voetballer. Goedemiddag, Andy. goedemiddag. Ben je tevreden met 620.000 kijkers? Uh, ja. ja, zeker. Het is niet slecht, denk ik. Hebben ze een target bij, bij SBS tegen je uh, genoemd? Uh, van ja, maar er, er ruimschoots overheen. Dus hebben we hebben eigenlijk wel uh, gelukt. Ja. Eh, zeg, een, uh, ja, heb je nooit spijt van de uitspraken die je zojuist uh, gedaan hebt in het openbaar? Ik heb nooit geen spijt van wat ik doe. Dus nee. ook nu niet. Maar Melissa, jouw jou, jou, uh, verloofde geloof ik? Of uh, hoe moet je het erop yeah. opschrijven? Nee, nou, nou, heel tevreden. We hebben de eerste aflevering gezien. Ja. Dus dat was niet zo spannend voor ons maar wij zijn meer benieuwd naar de tweede aflevering van ja want we nou ja dat was voor ons ook niet zo spannend want jij lag op de bank een beetje te luieren zal ik maar zeggen ja, ja ik kan me dat vooral hè dus ja. <laughs> ja anders ga ik wel aan het werk als ik er niet meer kan dus ja dat is zo simpel is het ja maar ja Melissa is dan wel aan het werk natuurlijk ja ja nou ja hartstikke beter het best goed nu <laughs> ja Hoort ze dit? Ja, maar, maar liefst, die kan ook niet stilzitten. Het dus nee, is nee. die uh, alleen maar werkt en werkt. Dus, uh, die zitten misschien bij mij naast mij een half uurtje. Dan uh, gaat, gaat een ze aan de slag. He, heb je reacties, veel reacties gekregen op die uitzending? Hoor je van mensen wat ze ervan vinden? Ja, zeker. Veel uh, positieve dingen. Ook natuurlijk negatieve, maar dat, dat hoort er allemaal bij. Hè. Dus, uh, maar over het algemeen is het allemaal positief. Oh ja? en, uh, ja. Wat is een negatieve reactie dan? Ja, wat je net aanhoudt. Ik een beetje luider. Ja. Nou ja, ja. goed. Als ja. dat het enige is, dan ben ik het goed. Ja. Hey, heb jij er geen last van dat het nogal een inbreuk is op, uh... oh, ja, op je gezinsleven, op wat je, wat je aan het doen bent. Sommige dingen wil je misschien helemaal niet voor de camera uh, laten zien of uh, horen? Nou ja, ik heb geen geheim van iemand. Dus uh, ik ah. er maar alles van zien. Dus, uh, een open boek ben ik. Oh. En, en, en die camera is er permanent bij of uh, komt hij op, op zekere momenten? Nee, hij, uh, hij was de drie drie dagen per week en dan kwamen ze een paar uur filmen. Zijn uh, dus vanmiddag Feyenoord, Ajax. ben je daar op de enige manier uh, nog bij passief bij betrokken? Ga je kijken of, uh, of uh, op de bank of ga je daar naartoe? Ik ga er niet naartoe. Ik denk niet dat het zo slim is. Maar ik, uh, ja, ik ben natuurlijk wel. Uh, ja. Ik, zie, dus, uh, ja. Ik, ik, ik, ik, ik, volg het wel, <laughs> Maar het, het is op zich niet de wedstrijd dat je zegt van, nou, uh, daar heb ik de hele week naar uitgekeken. Ja, natuurlijk We zijn altijd mee bezig. Ja. Ook onderling op het voetbal. Want ja, we hebben veel, veel, veel sporters van PSV. Fijnlijk, en alles bij elkaar. Ja. Dus dat is wel leuk. Dus uh, ja, natuurlijk zitten wij ook. En zit zitten ook zo'n groep zijn, een beetje op de telefoon. En elkaar een beetje gek te maken over, over vandaag. Dus uh, dat is wel leuk. Ja. Goed. Andy, dankjewel. Uh, leuk om even uh, te horen hoe uh, uh, in de grote lijnen het eerste uh, programma ontvangen is. Op naar de volgende afleveringen. Ja, zeker. Veel weer. Dankjewel. Oké. Okay. Oh. Karin Kleibeuker, zou jij camera's toelaten voor een real-life uh, soapserie? Nee. Nee, hè? Nee. Heb je wel aanbiedingen gehad van, uh, van Spon? Nou, Patrick Wouters, net hier... Ah, ja. uh, weet je, ja, nou, je ziet uh, Koen van wij gaan van, van ja. een, een, een hoge plank springen voor veel uh, eurotjes. En uh, uh, ja, kun jij het een beetje verzilveren, je, je medaille? zeg je, daar ben ik helemaal niet op uit. Ik kom mij het schelen. Nee, nou, ik ben daar sowieso niet op uit. Ik hoop dat ik uh, uh, uh, uh, keuzes kan gaan maken die uh, bij mij passen. Ja. En, uh, in, maar uh, ik, denk dat, uh, ik denk ook dat uh, Patrick Wouters wel, wel aardig verwoorden En dat het inderdaad zo is. Hè? Dat, je, dat het uh, voor mij moeilijk is. Ja. Dat, dat is ook zo en dat is prima. Dat ja. Ik weet niet beter. De, de, de Kramers en de Wust, ja, die gaan voor ja. natuurlijk. Ja, ja, Ik zeg ja, natuurlijk. Nee, maar ja, maar ja de, en goud ja. en, en al, al die enorme naamsbekendheid. Ja, en die absoluut. populaire afstandjes. Nee, maar en dat is ja. denk ik ook wel, uh, in, in, eh, in mijn geval, ik denk dat dat op die manier ook gewoon ja. terecht is. Dus ik zou me niet eens met hun willen vergelijken. Nee. Met, uh, maar ja, ja uh. soms, is... Is ook wel, uh, soms is het ook wel eens even een beetje slikken. Maar aan de andere kant, ik heb het, ik, dit is de manier waarop ik het doe. Ja. En uh, dan is het ook belangrijk voor mij om bij mezelf te blijven. En niet, uh, uh, uh, yeah, zeg maar, gewoon van jaloers te kijken nee. naar uh, wat er om mij heen gebeurt. Tel ook uw zegeningen? Jules, uh, er zitten heel veel mensen binnen in, uh, in, de, in de lounge waar wij zitten. Uh, met ons mobiele studio van de beste van Max. Zie je nog mensen om je heen daar ergens uh, op de tribunes? Ziet er nog ja, nou ja uit? ik was net in de, in, de, in de kamer, in de vroegere donkere kamer. Maar tegenwoordig staan er allemaal oh, laptops. Want alle fotografen zijn daar uh, druk bezig. En een van die fotografen is Leon van Bonn, oud wielrenner. Dan zou je denken: van ja, die moet gewoon bij Kuurne, Brussel, uh, Kuurne zijn. Maar uh, hij is bij het schaatsen en fotograaf voor Novum. Uh, Leon, uh, waar let jij op? als je fotografeert? Ja, je, je probeert een mooi beeld te maken... en uh, de emotie van de sport uh, vast te leggen. En dat, ja, dat is, uh, dat is de, het moeilijkste natuurlijk. Ja, je hebt net wat foto's doorgestuurd. Welke? Uh, van Voorhuis uh, Ford, uh, en van Nauta. En waar let je dan op? Ja, op de blikken. En, uh, ja, ze zijn natuurlijk het belangrijkste die uh, net, uh, net gereden hebben bij de dames. Dus dat, uh, ja, dat is natuurlijk ook uh, van belang. Ja, ik zag bij de start dat je achter ze staat. Waarom doe je dat? Nou, dan sta ik ook op de goede punt voor, uh, voor de bocht als ze daarna komen, voor als ze doorkomen. En dan, uh, ja, dan pakt die achterkant ook even mee. En van voren uh, is het voor mij te ver weg om, uh, om het te halen, dus daar heeft het ook geen zin. Nee. Maar dat is het mooie van, uh, van een oud sportman, die zijn passie heeft gevonden, Want het is fulltime werk bijna? Ja, ja, is dus zeker fulltime werk. En uh, ja, ik vind het leuk en het sport is, uh, blijft natuurlijk je passie en... Uh, ja, en dan probeer je het vast te leggen hoe je het beleefd hebt. En dat, ja, dat is wel leuk. Bouw je nou een band op met die sporters? Um, ja, nou, bij wielrennen is het natuurlijk makkelijker. Omdat je daar heel veel mensen kent. En hier, uh, ja, hier loop je toch meer, uh, meer overal langs. Maar ja, hier ken ik ook wel een aantal. En dat, dat uh, verstevig je wel zo natuurlijk. Ik zag dat uh, jullie in de Sven Kramer ruimte zitten voor de fotografen. Maar Sven is er niet vandaag. Uh, hoe heb jij hem gisteren gevolgd? Want ja, hij is gedisqualificeerd. Uh, heb je dat op een foto? Nou, eigenlijk niet, uh, niet helemaal. En we iedereen, uh, alle fotografen zaten uh, in de Sven en ruimte alle foto's door te sturen toen het nieuws uh, doorkwam. Ja, dat was wel even, uh, even schrikken, want uh, ja, daar hadden de meesten toch niet op gerekend. En uh, ja, het is wel jammer dat zo iemand wegvalt. En het is ook wel een, kar een karakteristieke kop wat hij heeft. Dus dat, uh, ja, dat is op zich voor ons sowieso... Uh, Lastig. Maar wat doe jij dan? Op het moment dat je dat hoort, ga je dan rennen en kijken waar die is? Nou, ik wist waar hij die, waar die was, want hij was hier beneden interview aan het geven. En uh, toen zijn we er naartoe gerend, maar ja, op zich was er niet echt een mogelijkheid om daar iets uh, fatsoenlijks te maken. En, uh, ja, dat uh, we mochten ook niet dichterbij komen, want de tv en de, en de foto, dat is allemaal gescheiden. Dus nou, succes zo meteen nog, hè, want uh, nog een paar uh, mooie afstanden. Ja, dankjewel. Leon van Bonnen. Ik in gesprek met Jules van der Wart. Karin Kleibeuker, uh, uh, is, uh, is het erg uh, eenzaam als je in zo'n Olympisch dorp zit en uh, je zit te wachten, te, wachten, te wachten op de vijf kilometer? Nou, dat valt op zich wel mee. Het is daar hartstikke goed geregeld. En, uh, ik, uh, ik, uh, ik had me aangesloten bij het uh, team van Jillert. Dus uh, ik. Ja, coach. Dat, ja. Dus ja. dat is gewoon hartstikke fijn. En verder, dus eenzaam heb uh, ik dus geen nee. moment gevoeld hoor. Nee, gelukkig niet. Maar het dat, duurt wel uh, lang hè, he. het wachten, het wachten. Ja, maar aan de andere kant, je bent er heel duidelijk ergens mee bezig. En uh, datzelfde moment heb je als het ware in de zomer. Dan heb je, ben je ook bezig met een deel ja. van je programma. En dan ligt uh, de dan, dan druk of het doel ligt wat verder weg. Ja. Maar uh, ja... Het zou niet heel groot verschil moeten maken. Je bent gewoon bezig met... Um, ja, je ziet die anderen op, opgelucht terugkomen. Beladen met medailles zijn klaar. Opgelucht, blij, ja. tevreden. Jij, ja, moet mooi. Nog, jij moet nog. Ja, ja de, Maar dat zo heb ik dat niet ervaren. Nee? Ik vind dat wel heel mooi uh, als er medailles binnenkomen. En dat, uh, dat is denk ik wel positief voor de sfeer. In, uh, dat in is de... altijd positief. Dus, um, uh, en dat helpt misschien alleen maar om je nog meer op je gemak te ja. voelen. Rachna, Utrecht, uh, Twente. Stand 1-1. Ja, 1-1. 25 minuten nog. Utrecht heeft een paar minuten geleden een droomkans gehad via Toornstra. Die op de rechterkant van het veld werd weggestuurd door Marquiet. De wat wijfelende centrumverdediger toch van Utrecht. Maar dit was een goede bal. Toorstra oog in oog met Marsman. Die de bal met zijn benen wist te keren. Daardoor die 1-1 stand. En eigenlijk wil ik één ding met jou overleggen, Govert. Als, mag ik zeggen, Eminent Gries. Van toch een beetje het Nederlandse uh, ja, sportschoudenaier ook wel een beetje. Na acht seconden werd er gescoord in de tweede helft. Een evenaring. Van het record uit 81-82 van Koos Waslander. Bij Nakpek Zwolle. Maar ja, dat was in de eerste helft. Is dit dan een evenaring? Of zeg jij nee? Na acht seconden is iets anders dan na de hervatting van de tweede helft. Nou ja, ik zou eerlijk gezegd zeggen. Na nou 45 minuten en acht seconden. Dus het is een vrij laag te treffen. Ja, maar acht seconden zijn acht seconden. Rekenmeesters mogen zich hierover breken. Twente zal zich voor het hoofd slaan. het Zo blijft hier in Utrecht. Want het staat 1-1 Na die bizarre goal van ja. Tommy Hoor. Laten we het dan houden op uh, Bizarre. Ja. Vroeger hadden we daar John Frederikstad voor. Je weet wel, die hield alles bij. Gele kaarten, ja. doelpunten, welke minuten, welke wedstrijden, hoeveel wedstrijden. Ja. Dat was een geweldige statisticus. Maar dat archief is na zijn overlijden helaas, denk ik, verdampt. Althans, dat systeem is verdwenen. Nou, dat valt dus zelfs nog wel nog... mee. Alleen, dit, dit vraag zal een beetje worden. Is acht seconden in de tweede helft hetzelfde als de ja. 8 seconden aan het begin van de wedstrijd? Ja. Ik denk dat dat de kwestie gaat worden? Ja. Nou, ik denk ja. dat gewoon 8 seconden, 8 seconden is eerder Ja, geveilig. Het is wel maar een... Het van de geveilig geveilig we uh... beginnen... Hup. Even misschien ja. nog de live uh, 2-1 van Twente. Nee, komt er niet. Voorlopig uh, op een uh, 67 minuut weer in Utrecht. Ja. Is het uh, bij Utrecht Twente 1-1. We horen het nog wel. Karin, Karin Kleibeuken, wat ga je nu doen? Het seizoen zit erop. De medaille is gehaald, prestatie geleverd. Alles waar je voor geleefd hebt de afgelopen tijd is klaar. Kun je dan de motivatie opbrengen om door te gaan? Oh, dat denk ik zeker. Uh, het, het is wel even zoeken. Want ik vond het wel net wel heel mooi om te horen van uh, Leon van Boem. Dat hij zijn passie vindt uh, in zijn werk. En dat is wel iets waar ik uh, um, nou, al een tijdje probeer ook die te vinden. En ik denk dat ik daar deze periode ook pro probeer te gebruiken om ook daar... Uh, uh, de passie die ik hier weer in het schaatsen heb mogen, nou ja, mogen ervaren. Dat ik hier ook daar wat kan vinden. En verder blijf ik gewoon doorgaan met schaatsen. Want dat levert mij energie op en veel plezier. Want je, je doet het eigenlijk alleen omdat je er plezier in hebt. Een, een lol in. Ja, maar ik ben natuurlijk ook wel... Uh, uh, ik, ja, ik ben wel een behoorlijk gedreven uh, ja. persoon. zeg maar. Dus dan moet iets ook gewoon gebeuren. Ja. Ik wil dat, ik haal het in mijn hoofd. En dan, uh, ja, dat is niet, uh, het is niet zo dat ik, zo, uh, nou ja, dat ik daar uh, met koetjes en kalfjes uh, uh, rond Nee, Ik nee, wil het allemaal wel zo goed mogelijk Je moet wel meedoen voor de prijzen. Ja, dat, ja. dat zit er dan ja, wel achter. Ja, ja. Ik, wil, ik wil het gewoon zo goed mogelijk. Het moet allemaal perfect. En dat uh, levert uh, hopelijk dan veel op. Karin, dankjewel dat je hier wilde zijn. Graag gedaan, Brons op de 5000 meter. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Tussen al goud en zilver is dit ook een medaille die blinkt. Dit was de binnen vanuit het Olympisch Stadion. Ik wens je nog een mooie sportmiddag. Tot de andere keer. Dat ging heel even mis. Uit het rijke archief van de Nederlandse radio. Ik denk dat het amper half vol is. Wel 500 meegereisde AZ-supporters. Die vanmiddag vergast werden in het centrum van uh, Liberec. De perstribune, een programma van Max.